10 uur is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De tarieven van deurwaarders zijn een stuk hoger dan de daadwerkelijke kosten... blijkt uit onderzoek van het AD. De tarieven zijn gebaseerd op de kosten die een deurwaarder in 2001 maakte. Maar door automatisering is het werk veel goedkoper geworden. Bij grote opdrachten van bijvoorbeeld woningcorporaties... kan de deurwaarder de rekeningen met tientallen tegelijk verwerken. Maar volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders... is er niets mis met de tarieven. Door automatisering is het werk inderdaad efficiënt. Geworden, maar in die software moet ook worden geïnvesteerd, zegt de organisatie. Nederland moet tijdelijk stoppen met het uitzetten van asielzoekers naar Sierra Leone, Guinea en Liberia, waar Ebola heerst. Die oproep doen oppositiepartijen D66, SP, GroenLinks en ChristenUnie aan staatssecretaris Teven. In het radioprogramma De Ochtend zei D66-Kamerlid Schouw dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan België. Daar worden voorlopig geen asielzoekers naar Ebola-landen teruggestuurd. Teven moet met een menselijke blik naar het probleem kijken, vinden ze. Elektronica bedrijf Philips heeft in het derde kwartaal een nettoverlies geleden van 103 miljoen euro. Een jaar geleden was er nog ruim 280 miljoen euro winst. Philips had veel last van tegenvallende omstandigheden in China en Rusland. Ook moest het bedrijf in de VS een schadevergoeding betalen van 466 miljoen dollar vanwege de schending van patenten bij medische technologie. De brandweer in Zutphen steekt deze week een aantal huizen in brand. Dat gebeurt voor onderzoek naar hoe een brand zich ontwikkelt. Ook wordt gekeken naar het effect van rookmelders en sprinklers. Voor de proef worden de woningen ingericht met moderne meubels en andere spullen. De huizen staan in de Zutverse wijk de Achtermars en zouden binnenkort worden gesloopt. Het weer, enkele buien, de meeste in het noorden, ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen buien met onweer en hagel. En aan zee een stormachtige wind met zeer zware windstoten. En dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Zohoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 De serial van Total Touch en somebody else is lover. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, derde en laatste uur. Met daarin de volgende onderwerpen. Rond de klok van 20 over 4 gaan we weer schakelen met het uh, CQI Park Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen tijdens de Formule 1 finale races 2014. En hij gaat ons de laatste raceuitslag geven. Want die wordt momenteel verredend: de Nek Formule Renault 1.6. En die race is tegen kwart over 4 afgelopen. En morgen natuurlijk ook weer de hele dag. En dan gaan we ook even vooruitkijken wat er morgen allemaal nog op het circuitpark Zandvoort te doen is. Daarnaast natuurlijk het vast, de vaste onderdelen zoals er zijn om half vijf het dier van de week. Het is eigenlijk ons dier van de week, want er het stond het geen in de, in de Zandvoortse krant. Dus wij hebben gekozen voor gin. En rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Er liggen er twee klaar, één voor vandaag en één voor morgen. Eén is getiteld Het Bankje en de andere is Ik mis de liefde. Dus ja, je mag hier <gij> straks. Ga ik over nadenken. En natuurlijk tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben straks nog wel wat kort sportnieuws. Dus ik zou zeggen nog genoeg reden om ook het laatste en komende uur te luisteren... naar uw lokale zender ZFM Zandvoort met Zandvoort op zaterdag. Met zomerse muziek van Enrique Iglesias. Blijf! I'm there ain't no stress, and this one is straight for the girl, them. Um, Enrique Iglesias, long side, into the zone, get the girl them um, in the zona He has a big mountain, Santa Paula, me tell ya what we tell them from the town, locking it just like that. The girl them them. Let uh.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 You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world. van de KPN. Dus vandaar dat ik erop kwam. Feeling good. Hoorde je ditmaal in de uitvoering van Michael Bublé. Had ook zomaar in de uitvoering van Sven Duif kunnen zijn. Ja, maar dan moet je luisteren op vrijdag tussen 5 en 7. Naar het nieuwe programma van CFM Zandvoort draait door. Zo is het, hè. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, we gaan uh, vandaag uh, niet alleen kijken naar de finale race op circuitpark Zandvoort, maar hebben ook Formule 1 nieuws voor je? Ja, uh, allereerst uh, de Formule 1 kalender van 2015. Telt 20 races. Het wereldkampioenschap in de Formule 1 bestaat volgend jaar uit 20 Grand Prix. Dat is één race meer dan dit jaar. De grote prijs van Mexico is definitief aan de kalender toegevoegd... en dat heeft de Internationale Autosportfederatie de VIA bekendgemaakt in Peking. Het seizoen begint op 5 maart in het Australische Melbourne... terwijl de GP van Abu Dhabi op 29 november de afsluiter van het seizoen is. De Grand Prix van Mexico staat ingepland voor 1 november. Er rijdt volgend seizoen in ieder geval één Nederlander in de koningsklasse. Eh, zoals gezegd in de autosport, dat is Max Verstappen. Max Verstappen maakt, maakte op 17 jaar geleden tijd zijn Formule 1 debuut bij Toro Rosso. Dan nog een bericht voor Vettel, want Sebastian Vettel overweegt serieus bij de volgende Formule 1 race in Austin, Amerika. Niet van start te gaan in de kwalificatierace. De viervoudige wereldkampioen van Red Bull moet voor de Grand Prix van de Verenigde Staten zo goed als zeker zijn motor vervangen. Aangezien hij dan zijn maximum van vijf krachtbronnen heeft verbruikt in dit seizoen, wacht hem een straf. Tien plaatsen terug in de startopstelling van de race. De regels zijn dit jaar bijzonder streng. Dat heeft weinig zin om aan de kwalificatierace op zaterdag deel te nemen. Dan hoef ik ook geen onnodige kilometers te maken met de nieuwe motor, aldus Vettel. Als de Duitser kiest voor deze ongebruikelijke tactiek... moet hij de race op zondag vanuit de Pitsestraat beginnen. En dat betekent automatisch achteraansluiten bij de rest van het veld. Vettel had liever als al de nieuwe motor ingebracht... bij de Grand Prix van Rusland afgelopen weekend. Maar nog niet alle onderdelen waren binnen. Ik had beter mijn straf vast kunnen nemen in Sochi, meende Vettel... die in Rusland weinig snelheid in zijn bolide bemerkte... en pas als achtste werd afgevlacht. In de WK-stand zakte hij naar de vijfde pleits met 148 punten minder dan de klasse. Mensleider Lewis Hamilton. Al dus het Formule 1-nieuws. Opmerkelijk nieuws dus over Vettel, die waarschijnlijk vanaf de pits van start gaat en niet meedoet aan de Quali. Zoals dat zo mooi heet. Hier is Andrew Galton, Lonely Boy. Nou, zo rustig is het nou ook weer niet op het circuit hoor. Oh, wat een boy! Oh, what a Valt best wel mee met onze race reporter Willem van deze. De singer van Andrew Gold en and wat een lonely boy! CFM Race Radio Pit Report. Ja, voor de laatste keer vandaag schakelen we live over naar het circuit, inderdaad. Net diezelfde Willem van Dezen, die aanwezig is bij de laatste race van vandaag: de race van de NH, van de NEC Formule Renault 1.6. Ja, helemaal uh, netjes gezegd, uh, Rob. Die race is nog bezig, een race over. 25 minuten dat, We hebben nog drie minuten te gaan. Dus ja, ik denk zo'n anderhalf, twee ronden nog en dan wordt het afgewacht. Dat gaan wij denk ik niet meer meekrijgen in dit gedeelte waar we mee bezig zijn. De leider in die wedstrijd is Anton de Pascal en die heeft een ruime voorsprong. De jongen die ook wel weet waar hij mee bezig is. Met Pinksteren hebben ze hier ook gereden, twee races. Toen was hij ook tweemaal winnaar in deze klasse. Dus ja, op weg naar een kampioenschap voor dit mannetje. Op tweede plaats vinden we de Ferdinand Habsburg En op derde plaats, gestart op de vierde plaats, vinden we Roy Geerts. Onze Nederlandse deelnemer daarin terug. Hij is lange in gevecht geweest met Florian Janits om die derde plaats. Dat was eigenlijk het enige spektakel dat we in deze race zagen. Maar ja, die Florian Janitz die heeft gedacht van nou, ik vind het goed. Het lukt me niet, ik haak wel af. Dus één Du Pascal, tweede uh, Habsburg en derde Geert hier in deze Formule Renault 1.6 race. Oké, okay, uh, nou het programma voor vandaag zit erop. Ze houden keurig met rekening met onze, met onze uitzendschema, zoals je al zei. Uh, wat gaat er morgen allemaal nog gebeuren, uh, Willem? Nou ja, morgen uh, hebben we dan uh, de race zondag. En die uh, begint uh, om 9 uur al. En dan beginnen we met de Porsche GT3 Cup Challenge. Dan om... Uh, 10 over half 10, dan uh, zijn de jongens die nu aan het rijden zijn met die uh, Formule Renault 1.6 uh, auto's. Uh, die gaan uh, op voor een uh, tweede race. En dan hebben we de trucks uh, die uh, om half 11 uh, rijden. Daarna de eerste race van de Crio Cup. Een uh, spannende race ongetwijfeld met over het kampioenschap uh, wat nog te stellen is. En dan hebben we de Burando en dan hebben we een pauze om 12 uur. En na de pauze krijgen we eigenlijk een herhaling uh, voor het ochtend uh, programma. Oké, okay, uh, Willem, uh, nogmaals, er zijn nog vrijkaarten te krijgen via de, via de website van de Formido, uh, de hoofdsponsor ervan. Punt .nl Punt NL, heel goed. .nl, je weet het wel. <laughs> nou, uh, we hebben eerder in het programma de weersverwachting gehad voor morgen. Het is morgenochtend prachtig weer, een mooi raceweer. Dus uh, dat belooft een mooie dag te worden op het circuit. Ja, nou, dat is uh, heerlijk. Uh, alles bij elkaar dan. Ja, wil je de reis toch uh, blijven volgen en uh, kan je niet naar het circuit? Niet gedrukt, woon je in Zandvoort en uh, de regio. Dan kan je gewoon de tv aanzetten. Morgen op uh, CFM kanaal 40, digitaal via Ziggo. De hele dag is CFM TV erbij vanaf 10 uur. Dus zet hem op, ZFM TV, Kanaal 40 Digitaal. Willem, kunnen ze ook uh, de race gewoon de hele dag volgen... met onder meer het commentaar van uh, ja, de, de reporter... daar ter plekke op circuit hebben we het over Rob Petersen. Ja, nou klopt, de speaker horen we dan ook. Ja. Ik He uh, zie nu dat die uh, Pascal uh, gaat zijn laatste ronde in. Dus uh, ja, al op het eindje, moet wat geen gebeuren. Uh, wilde uitslag niet zijn, zoals ik net al uh, voorspelde. Oké okay, Willem, bedankt uh, namens de luisteraars voor je verslag. Voor vandaag. Graag horen we je morgen om kwart over twee weer. Gaan we zeker doen. Top morgen! Hoi, hey, morgen. morgen Hoi, fijne zaterdagavond en zo heet het dier van de week. Hey, naar daar hoor je van haar. En het is bijna half vijf tijd voor het dier van de week, Albert Jan. En dan hebben we het over Gin. En Gin is een gecastreerde reu van ongeveer zeven jaar. Hij komt uit het verleden al bij het dierenhuis vandaan... en is een geruime tijd geplaatst geweest. Maar nadat er gezinsuitbreiding is gekomen... is dit te veel geworden voor onze Gin. En heeft het, heeft het kindje een waarschuwingsbeet gegeven. Dit kindje was twee jaar, dus... Het, ze plaatsen hem niet bij kleine kinderen. Katten is ook geen optie voor Jin. Zijn terrier-instinct komt dan goed naar boven. Naar andere honden toe aan de lijn of los is beide heel wisselend. Jin heeft enorm veel energie en houdt van uitdagingen. Denk spelletjes, zoekspelletjes en verre wandelingen maken is zijn favoriete bezigheid. Hij heeft bij de vorige eigenaar samen met een andere hond het huis gedeeld en hiermee kon hij alleen thuis zijn. Het echt alleen thuis zijn, dus alleen Jin, is onbekend. Maar met een positieve opbouw moet het wel goed komen. Gin heeft duidelijke leiding op een positieve manier nodig. Naar vreemden toe kan hij terughoudend zijn en kan met te veel druk een grom geven. Nadat hij de kat uit de boom heeft gekeken, ontplooit hij zich tot een energieke en enthousiaste Jack Russell. En waar verblijft Gin momenteel? Gin verblijft momenteel in het dierenhuis Kermland, Kezelstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de, de website wwwdierentehuis Want ook Gin verdient een thuis. En dat was ons eigen Dier van de Week. Morgen weer een Dier van de Week, dan bij Zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur. En dan hoor je hem ook weer zo rond en daarbij half vijf. We gaan ons op maken voor het gedicht van de week. Ik moet nog een keuze maken. Daar ga ik nog even over nadenken. Heb ik nog een kwartier de tijd voor met heel veel lekkere muziek onderweg. Waaronder deze van Itzy Daily. Hier is C. It, Say It. En dat denk ik allemaal wel over eens. Het is een rommeltje in de wereld op dit moment. Je zou maar kunnen de wereld veranderen. Heel mooi zou dat zijn. Your ear clapton en change the world. Het is uh, acht minuten overal vijf geworden. Jij volgt vanmiddag het golf. Ja, luisteraars. En dan hebben we het over uh, een matchplay uh, toernooi... dat uh, verspeeld wordt uh, vlakbij uh, Londen in Engeland. En uh, de zestien uh, spelers uit Europa hebben zich daarvoor uh, uh, gekwalificeerd. Zeker, u zijn daarvoor uitgenodigd waaronder onze eigen Joost Luiten. Het is een, wedstrijd, een wedstrijdsvorm is matchplay. Dat betekent dat je echt te, tegen elkaar speelt. En stel dat je op een paar vier en vijf maakt... maar je tegenstander moet, zou een zes gemaakt hebben... dan heb je dus gewonnen. Dus het, is gewoon, het gaat man tegen man, om het zo maar eens te zeggen. We waren de eerste twee dagen in een soort poolvorm. Vandaag waren de kwartfinales. En Joost Luiten heeft in de, zeggen, in de poolwedstrijden twee keer gespeeld... en twee keer gewonnen... Naast de fin Miko Ionen... versloeg de Blijswijkse golfer afgelopen donderdag Alexander Levy. En hij was al na 14 holes klaar met de Fransman. En vandaag stond dan zijn dus kwartfinale op het programma. Trouwens, de winnaar gaat met 625.000 euro eh, daarmee weg. Dus het is wel een prestigieus matchplay-kampioenschap. Vandaag moest Luiten aantreden tegen niemand minder dan Graham McDowell... een gedoodverfde ja, topgolfer uit Europa... En die ook onderdeel uitmaakte van de Ryder Cup. Maar uh, uh, dit was gisteren: Graham McDowell. Die heeft hij twee up gewonnen. Vandaag moest hij aantreden in een knock fase tegen de Spanjaard La Razaval. En uh, daar liet hij ook niks van heel van de Spanjaard. Want hij had, uh, stond, hij had zes holes gewonnen met nog vijf holes te gaan. Een eenvoudig rekensommetje is dan dat je dan, uh, dat de tegenstander het niet meer kan inhalen. Dus met andere woorden: Joost Luiten heeft zich gekwalificeerd voor de halve finale morgenochtend. Tegen wie die dat op gaat nemen is nog niet bekend... want er is nog één uh, flight uh, in, in de baan. Dus die is, mocht dat dan voor vijf uur nog uh, duidelijk worden... tegen wie die morgen de halve finale gaat spelen... dan zullen we u dat ongetwijfeld mededelen. Oké, okay, dus... dankjewel, dankjewel Albert-Jan. Eens even kijken, we gaan van, uh, van het golf gaan we over naar het voetbal. Want vandaag hebben de veteranen 1, oftewel Sandvoort 4, hebben gespeeld. Ze speelden vandaag uit tegen RCH... RCA tegen Zandvoort 4, eindstand 0 tegen 3. Dus een mooie overwinning voor de heren van de Veteranen 1 hier uit Zandvoort. Koos van Tuur, van Simon en van Ferry. En Luc die hield de 0 als keeper. Dus Oké, okay. de... dat is toch knap, want hij lag laat in zijn bed vandaag. Ja, zeker, <lacht> dat is een latertje geworden. Een <lacht> latertje. Helemaal goed, dus 0-3 voor de heren van de Veteranen 1, oftewel Zandvoort 4. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de week... Ik heb de keuze inmiddels gemaakt, dus Oké, okay. ooit dadelijk naar deze van John Maas. Hier is music. Music was my first love. And it will be my last. Music of the future.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 van John Maals. Je hoort de music bij CFM. Het is tijd geworden voor het gedicht van de week. We hebben onze keuze gemaakt. Morgen komt dat andere mooie gedicht langs. Maar vandaag is het tijd voor het gedicht Het Bankje. Ik zie de mannen van rond de 80. Stoer willen ze nog zijn. Zitten ze daar op het Raadhuisplein. Wanen zich machtig. Ze zitten bij elkaar. Bij het bankje op het plein. De ene groot, de ander klein. Ieder een ander bouwjaar. Kijk, daar loopt een jonge meid. De blikken buigen mee. Vol pais en vree. Zo vergelijkt in Zandvoort de tijd. Tot in de eeuwige zee, voor nu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 Dat was weer, een mooi gedicht van de week bij CFM. Het gedicht hoor je elke zaterdag en zondagmiddag rond kwart voor vijf. Vandaag hadden wij het gedicht Het Bankje. Maar morgen, albert hebben we ook zo'n geweldig mooi gedicht. Dan is het weer Kommer en Kwel. Kommer en Kwel. Met het gedicht... Uh, ik mis de liefde. Ik mis de liefde. Dat is morgen om kwart voor vijf. Ja, we gaan het zo maken voor de laatste 10 minuten van dit programma... met onder meer deze van Billy Joel. Billy Joel en de Uptown Girl. En van de Uptown Girl blijven we bij de girls. Girls, girls, girls. Hier is de single van Sailor uit de jaren zeventig. Girls, girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white. And a little bit of moonlight. For this intercontinental Het Girls, Girls, Girls. Het zit er alweer op voor ons, uh, Albert Jan. Tijd is weer voorbij gevlogen. Maar niet voor lang. Nee, zeker niet. Morgen mogen we het weer doen, hè, tussen 2 en 5. En dan met dat ongeveer zo mooie gedicht van de week. Speciaal voor een, uh, ja, een bepaald persoon hier in voort, toch? Ja, onder de titel Ik mis de liefde. Ik Trouwens, mis de liefde. Nog hmm? even over golf. Het, er is nog één flight in de baan. Dus we kunnen niet meedelen tegen wie uh, Luiten morgen moet aantreden... in de halve finale voor dit voor 625.000... Pardon? Matchplay toernooi vlakbij Londen. We houden u morgenmiddag op de hoogte. Ja, voor de mensen die de prestatie van Luiter vandaag gemist hebben... hoe heeft hij het gedaan tot nu toe? Uh, hij heeft, de, vandaag moest hij spelen in de kwartfinales tegen La Raza -bal. Nou, die had zijn dag niet, want uh, om met nog uh, vijf hals te gaan... en zes gewonnen hals, was het uh, snel gebeurd met La Raza -bal. niet... Luiten speelde heel steady en, en zeker. En La Razzabal, die ja, een paar misperen ertussen, om het zo maar te zeggen. Dus die heeft dat verlies duidelijk aan zichzelf te danken. Maar morgen wordt het weer vervolgd, inclusief Joost Luiten. En morgen zijn we er ook met Zalvert tot Zondag tussen 2 en 5... in het teken van de finale races. En niet alleen op de radio, maar ook op de tv, albert Juist vanaf 10 uur morgenochtend, als de verbindingen allemaal goed komen... dan kunt u vanaf 10 uur live genieten op uw televisie... Vanuit uw luie stoel naar de finale dag van de Formido finale races 2014 en dat op het net waar u normaal gesproken de CFM Text TV en de ziet uh, en de radio hoort en anders op kanaal 40 digitaal via SIGO in Zonvoort en de regio hele fijne zaterdagavond en graag tot morgen dag.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 Just said nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always.